Het weer. In de loop van de avond en de nacht trekt vanuit het zuiden een regengebied over het land. Maar morgenochtend klaart het op en dan vallen er nog maar enkele buien, vooral in het oosten en noordoosten. Het wordt 15 of 16 graden morgen en vrijdag verandert er niet veel, maar het is wat wisselvalliger. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformaat. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 We We'll be Three. <laughs> it on the street Now she's stronger than you. We a superhero learns to fly. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl Tot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 De retour. De retour.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 Eurlings zat sinds 2011 in de directie en vorig jaar werd hij topman van de luchtvaartmaatschappij. De termijn van Eurlings zou april volgend jaar aflopen. In een persbericht zegt KLM dat in gezamenlijk overleg is besloten dat Eurlings per direct plaatsmaakt voor zijn opvolger. Maar een woordvoerder van KLM zegt dat het gaat om een besluit van de Raad van Commissarissen. Hij wil niet ingaan op de redenen voor het besluit. Naar verluid was er kritiek op Eurlings omdat hij de Nederlandse belangen binnen Air France-KLM niet krachtig genoeg zou verdedigen.